2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De schutter die in de Amerikaanse staat Arizona een bloedbad heeft aangericht... is een man van 22. Bij de schietpartij in Tucson werden zeker vijf mensen gedood... en raakten minstens 10 mensen gewond... onder wie het democratische congreslid Gabrielle Giffords. De man schoot haar tijdens een politieke bijeenkomst door haar hoofd. Artsen zijn optimistisch over haar herstel...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 In Duitsland is nu ook een te hoge concentratie dioxine aangetroffen in kippenvlees. Volgens het Duitse ministerie van Landbouw gaat het om twee maal de toegestaande hoeveelheid. Het is het vlees van legkippen van een boerenbedrijf in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In het bedrijf zijn ook met dioxine vervelde eieren gevonden. Volgens het ministerie is het vlees niet in de winkels terechtgekomen. De legkippen zijn gedood en vernietigd. De vervelde eieren zijn uit de handel genomen.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 In Woerden is gisteravond een badkamerbedrijf door brand verwoest. Er was voor de omgeving veel rook en stank overlast. En de omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Tegen half twaalf gaf de brandweer het sein brandmeester. De brand in Woerden begon in de showroom op de bovenverdieping van het badkamerbedrijf. Twee huizen vlakbij het pand werden ontruimd. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de volksgezondheid.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 Ja, waar, ga, waar, waar kijk je daarnaar? Kijk je naar de relatie die je hebt? Kijk je naar de relatie die je stiekem zou willen? Kijk je naar je liefdesleven? Kijk je naar je seksleven? Over welke toekomst hebben we het? Nou ja, ik wil eigenlijk van al die toekomsten wel wat horen. Als jij een relatie hebt, heb je misschien een groot... Uh, of een goed beeld van uh, wat je nou precies wil... Met je relatie in 2011. Als je vrijgezel bent, wil je misschien juist wel een relatie in 2011. Misschien wil je van je relatie af in 2011. Of misschien heb je zoiets van relaties. Dat is saai en dat is hoofdpijn. Ik ga er gewoon lekker uh, op los daten en een beetje scharrelen. En dat is mijn 2011-plan. Kan en mag natuurlijk allemaal. Ik wil gewoon je verhaal horen. 0800-1121. Of als je wil mailen, dan kan dat naar lust.bnn.nl. Nou, onze lustverslaggever die, uh, verzamelde alvast wat verhalen. En die ging lekker de straat op met de vraag... hoe zie jij jouw liefdestoekomst? Samenwonen. Eerst huisje, boompje, beestje. Dus uh, zorgen dat er uh, een veilig inkomen is, een huis. Dus financiële zekerheid. En dan uh, ja. beginnen aan kinderen. Ja, dat is echt een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Uh, hopelijk ga ik samenwonen. Uh, hopelijk uh, bij het strand. En... Uh, Hopelijk doe ik dat nog nu steeds met mijn oude vriend. Geen idee, want ik ga op stage naar Berlijn. Dus het, uh... Getrouwd. <laughs> ja, kinderen. Vier kinderen. Eén kind. En heel rijk. Ja, dat is sowieso heel erg rijk. Een heel groot huis. En ik ga nooit scheiden. Kinderen, heel veel kinderen en heel rijk. Kortom, klapperende eierstokken. En daar weet onze Johan, volgende beller, alles van. Johan, goedenacht. Goedenacht, hallo. Hi. goedenacht. 2011. Wat zie jij voor jezelf in die toekomst? 2011 zie ik mezelf in de toekomst. Nou ja, Dat ik mijn kind uh, mag uh, opgroeien. Dat je kind mag opgroeien. Want ik had begrepen dat jij uh, via het internet je grote liefde had gevonden. Ja, klopt. Ik heb me ingevuld op een datingsite, Lexa. En uh, ja, Ik heb eigenlijk dat ik heel graag een kind. En uh, op een gegeven moment kom je iemand tegen. En na twee maanden weet je het dan zeker. Uh, laat we kinderen nemen. Iedereen vond het veel te vroeg. Wow. Maar gelukkig heb ik al een kind van anderhalf jaar we zijn nog gelukkig samen. Oké, okay, dus jij na twee maanden um, wist je, voelde je het in je hart en iedereen zei oh dat is veel te vroeg. Ik, toen je het net vertelde, dacht ik ja dat is inderdaad wel vroeg. Hoe wist je het zo zeker dat je dit wilde doen met juist haar? Ja dat is een gevoel. En uh, kijk op een gegeven moment, je wilt allebei iets heel erg graag. Dat voelt natuurlijk ook mee. En ja, ja ik, het is heel moeilijk uitleggen maar zoals ik zeg het is gewoon een gevoel. Wauw. Ik vind het heel tof dat je ervoor bent gegaan, ondanks wat iedereen tegen je zei... over dat je verstandig moet zijn en dat je weet ik veel wat... heb je ongetwijfeld allemaal op je afgekregen. En jij hebt gewoon gedaan wat je voelde en het werkt voor je. Ja, maar kijk, je moet het niet vergeten, dat is vaak zo. Hè? Als je graag iets wil, dan roept juist iedereen van uh, je moet het niet doen. Ja. Meestal moet je het dan juist doorzetten, want als je graag iets, dan moet je het gewoon doen. En dat is in dit geval ook zo. En het voelt goed en ik denk dat het nog wel heel lang goed blijft. Heel mooi. En je zoontje is uh, zoontje, zei je toch? Ja, klopt. Zoontjes anderhalf jaar. Die relatie die gaat nog steeds top, zeg je. Zijn er nou dingen ja. waarvan je denkt, nou, jullie hebben jullie grote kinderwens samen kunnen verwezenlijken. Maar zijn er nou dingen in 2011 waarvan je denkt, nou, dat avontuur wil ik ook nog wel aangaan? Ja, dat is een uh, goede vraag. Ik ben op dit moment heel blij met hoe mijn leven het nu is. dus het, het avontuur, zoals het nu, eigenlijk is het ook één groot avontuur. Dus uh, ja, zoals het nu loopt, dat, uh, hoop ik het in 2011 ook verder gaan. Je wil gewoon het avontuur beleven, en ja. dat doe je. En je kind hebben ze ook een groot avontuur. Ja, dat, dat, ik, ik heb zelf geen kinderen. Ik zie het bij mijn vriendinnen die wel kinderen hebben. Het is een behoorlijk avontuur. Johan, ja. super dat je ons even wilde bellen met je van. Dankjewel. Goeiedag. Hoi. Ik heb klaarstaan het nummer van CeeLo Green. It's Okay, En die gaat ook een groot avontuur aan. Maar dat vertel ik je nadat je hebt kunnen genieten van de track. de Silo met It's Okay En Silo gaat in 2011 ook een nieuw avontuur aan... En met niemand minder dan uh, Gwyneth Paltrow, de actrice. Want die zong een nummer van hem in de bekende musicalserie Glee. Die wordt hier ook uitgestonden op, ik denk net, 5. Of RTL. Amerikaanse musicalserie. En uh, hij was daar zo van onder de indruk dat hij zei... laten wij dit jaar dan samen een nummer opnemen. Dus uh, dat is iets waar we in de toekomst, uh, de nabije toekomst... ons op mogen verheugen... We hebben het over de toekomst van je liefdesleven. Mark, goeienacht. Hey, goeie avond. Hi. Hoe goeie. zie jij de toekomst van je liefdesleven? Wat staat, bestaat je te wachten in 2011? Ah, geweldige dingen, joh. Geweldige Echt, dingen. Kracht. Ja, geweldige dingen. Geweldig. Steek van wal, ik ben ontzettend benieuwd. Ik steek van wal. Ja, ik krijg een kindje, dus uh, oh. geweldig. Jij wordt vader? Ik word zeker papa. Op latere leeftijd, maar zeker wel papa. Ik oh. ben super trots. Hoe oud ben jij? Ik ben 40. Je bent 40? Nou, is natuurlijk. Oké, okay, geen twintig of uh, maar, maar goed te doen wel nog, toch? Ja. Nee, nou, ik heb eerst even geleefd en gedaan. Uh, de, de, de, de, de, de, ja, ik vond het goed. Ik heb heel lang gezocht, maar ik heb toch gevonden, dit mag de moeder van mijn kind zijn. Oh, je hebt heel lang gezocht naar de moeder van je kinderen. Dat is juist. En op, op welke criteria zocht je dan? Want dat lijkt me best wel moeilijk inschatten van. Het is een gevoel. Het is gewoon van nou. Ik heb, ik heb als. Ik, ik, ik, Jij mag de moeder van mijn kinderen zijn, weet je wel, die uitspraak. Zeg maar. ja, ja, ja, ja, ja. Dan heb je zoiets van, daar, daar is een gevoel bij. Dan denk je van, ja, dit, dit is het gewoon. Dit, dit klopt, dit, dit gaat helemaal goed en dit loopt gewoon zoals het loopt. En het gaat vanzelf eigenlijk een beetje. En dan denk je van, ja, dit is het gewoon. Waar heb je er gevonden, Mark? Internet. Op het internet? Dat internet, dat is echt ba, helemaal ba, het ding, hè? Ba, ja, maar het, het is echt helemaal het ding. Als je twintig jaar geleden moest je doen met blind dates... en dan moest je via via of je moest ergens gaan werken... en dan nieuwe collega's. Nu kan je gewoon dat wereldwijde web open. hè? Ja, dat klopt wel. Maar ik heb, ik, heb, ik heb het helemaal meegemaakt van voor het einde. Want ik, heb, ik, ik ben vroeger getrouwd geweest. Ik heb een tijdje getoerd met shows en toestanden. En dan kom je helemaal in die, in die uh, ja... Je komt meer in de media, dus je bent erbij betrokken, dus je gaat er ook mee aan de gang. En dan op een gegeven moment ook uh, internetdating. Uh, ja, ik heb, ik, ik heb leuke dingen meegemaakt, ik heb ook minder leuke dingen meegemaakt. Ja, wat is een minder leuk ding wat je meemaakte tijdens het internetdaten? Ja, dat, is gewoon, uh, dat, dat gewoon mensen niet, niet, niet zijn die ze zeg, dat, zeggen dat ze zijn, zeg maar. Mooier plaatje op het internet schetsen van zichzelf dan Juist, de realiteit. Ja, inderdaad. Maar toen vond je haar, de moeder van je kind. En dit ja, jaar... Via internet, echt waar. Het was een foto, lief op het eerste gezicht. We elkaar leren kennen. Uh, uh, twee, nee, sorry. Drie, drie, jaar, drie jaar geleden. Mm -hmm. Waanzinnig. Ik vind, ik, ik vind het fantastisch. 2011 wordt jouw jaar, Mark. Ga ervan Absoluut. genieten. Absoluut. Het Ga... wordt sowieso zo maar ja. Ga ervan genieten, Mark. Goeienacht. Hey, Hoi. Hoi. Oh, leuke liefdesverhalen in Lust. Ik wil er nog veel meer horen. 0800 1121 om te vertellen over wat jou te wachten staat in 2011 op het gebied van de liefde. Of natuurlijk op het gebied van de Lust. En er mag ook gemaild worden naar lust.bnn.nl. Ik wil natuurlijk ook graag verhalen horen van dingen die je absoluut niet, weer, niet meer wil meemaken. Ik heb daar ook nog wel het een en ander over te melden. Dat straks maar eerst uh, Gabriel Rios met You Will Go Far. Van zijn album The Dangerous Return. Gabriel Rios hoorde je met You Will Go Far. We hebben het over de toekomst van de liefde. En ik, heb, uh, ik ben zelf vrijgezel. En gisteren was ik uh, gaan salsa dansen. Dat doe ik namelijk heel graag. Met mijn goede vriendinnetje Shanna. Die is ook vrijgezel. En wij kunnen na dan twee Havana Club. Dat is een hele fijne Cubaanse rum. En daar hebben we natuurlijk cola's. En kunnen zijn we bij Havana Club cola's raakten we toch even aan de praat over wat we wilden voor onszelf... op het gebied van de liefde in 2011. En toen zei ik tegen Shanna op een gegeven moment van... Shanna, ik denk dat ik gewoon niet meer zoveel moet willen in 2011. Ik moet gewoon lekker op me af laten komen. Ik moet niet proberen de grip op te hebben. Ik moet het gewoon lekker naar me toe laten komen. En dan gewoon alleen maar kijken naar of het leuk is en of het goed voelt. En niet meer van ja, maar dat je iemand ontmoet en dan leg je hem zo naast die, die eisenlijst... van ja, maar hij doet dit en hij doet dit niet... en ik weet niet of dat gaat werken en ik weet niet of ik dat leuk vind. Gewoon heel ouderwets, niet het willen controleren... maar het gewoon op je af laten komen. En toen zei Shanna... Shanna is uh, net als ik er bijna 30. En dat is, dan, uh, dat is dan natuurlijk een hele gevaarlijke singlesleeftijd. Dus Shanna, ja, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. En het is juist belangrijk. Je moet juist beter weten wat je wil. Want dan loop je niet meer tegen al dat soort gasten aan waar je niks mee kan. Want daar hebben we natuurlijk allemaal, ik denk alle vrouwen en ook alle mannen... genoeg ervaring mee dat je allemaal partners in je leven hebt gehad. Dat je denkt, nee, dit werkt dus juist niet, dit werkt dus juist niet. Je moet het juist heel goed definiëren. En eigenlijk wil ik gewoon even aan jou vragen... Dan kan ik dat namelijk straks morgen ook weer even tegen Sjanne zeggen... of vannacht als ze ligt te luisteren. Wat is nou de beste aanpak om goed 2011 in te gaan... op het gebied van liefde, liefdesrelaties en misschien wel een beetje seks? Moet je heel duidelijk weten wat je wil en waar je naar verlangt... of moet je juist helemaal openstaan? Omdat hoe meer je wil, hoe meer je verlangt... hoe groter alle teleurstellingen ook zijn... Dat is wat ik van je wil weten. Hoe moet je erin staan... om die grote liefde van je leven in 2011 te ontmoeten? Vertel het mij. Leg het mij uit, lieve luisteraar. 0800-1121 als je me wilt bellen. En je kan natuurlijk ook mailen naar lust.bnn.nl Ik heb jullie nodig. Bel mij. Bel mij en red mijn singles love life. 0800-1121 of mail naar lust.bnn.nl Gelukkig kan ik overal mijn oortje te luisteren leggen om te kijken wat mensen nou vinden, wat mensen voorspellen... en wat mensen doen in 2011 op het gebied van hun liefdesleven. Zoals bij mijn vrienden in Boits Bar, bijvoorbeeld. Ja, maar dat zien wij ook wel hier een beetje op de werkvloer. Dat het toch is van, hé hey schat, dat twee mannen tegen elkaar zeggen... even een lekkere knuffel geven. Ja, of elkaar even zoenen, drie zoenen of zo, dat ja, is ook al. Dat is dus gewoon wat? iets van... Ja, maar niet in nuchtere toestand. Misschien is het wel tv. Dat jij misschien nog uit je oosten komt en dat daar lopen jullie sowieso tien jaar achter. Maar in de randstad is het wel, denk ik, wat meer. Ik denk het ook. Ik denk dat dat het ding van 2011 wordt. Nee. Wat wordt dan HET ding van 2011? Voor jou, eindelijk is een vriendin. Nee. Nou, nee. Dat weet ik niet. Ik ga het niet verseren, maar. Ik, ja, ik denk niet dat, dat we nou in één keer, omdat het 2011 is dan, maar de mannen die moeten dan maar in één keer uh, drie zoenen geven. En ik denk niet dat er zo heel veel verandert ten opzichte van 2010. Wat ik wel denk, is dat mensen meer bij zichzelf gaan blijven. Weer, juist door al die sociale dingen van Facebook. Wat houdt het Facebook, in, bij zo. jezelf blijven? Nou, dat je toch even teruggaat naar wat vind je nou eigenlijk zelf lekker... en wat vind je zelf leuk, in plaats van wat hoort. Nou, Echt nee, Ik denk maar dat... dat het ook moet, juist door die dingen van Twitter en Facebook. Omdat je... Uh, het wordt anders zo op het internet gegooid. Je bent gelijk, krijg je overal... Je moet heel erg op jezelf eigenlijk nu letten... waarin we nu leven, dat het zo interactief is. Nee, ik ben het zelf bij. Je kan niet zomaar dingen gaan roepen. En ook als ja. je bijvoorbeeld ergens zit. Mensen zitten gewoon continu met hun telefoon. Zitten ze gewoon met hun hoofd ergens anders. En omdat, het, omdat je zo verspreid bent. Denk ik dat het gewoon belangrijk is. Om toch na te gaan wat je zelf nou leuk vindt. Ja. Ik denk dat 2011 is. Dat mensen gewoon echt bedenken. Wat vind je nou zelf lekker. en In plaats van wat is cool om te doen. En dan ja. denk ik ook met, met andere seksseizoenen. Omdat het cool is. of ja. Omdat je dat... Ik denk ook dat, weer, ja. dat bij die vrouwen is het een soort, was het echt, 2010 was wel een beetje dat ik om me heen zag, iedereen ging opeens, elke vrouw ging met een vrouw. Ja. En ook hetero meisjes, opeens hadden ze even een vriendin, even dat uitproberen. En ik denk dat die hype is nu wel over. Dat denk maar ik, ik denk dat bij de mannen is het niet van, mannen proberen het met mannen, maar mannen zijn wel gewoon wat opener, gewoon in affectie naar elkaar. Van hé, hey, jij bent echt een toffe gast, ik geef je een knuffel. In plaats van dat die andere gelijk reageert van, oeh, blijf van me af. Ja. Lust, lust, lust. Radio 1, lust, lust. Black. Oorspronkelijk komt ze uit Denemarken... maar tegenwoordig woont ze in het bruisende Berlijn... waar ze al haar liedjes schrijft en dan ook nog zingt. Prachtig, just so, van Agnes, Agnes Obel. We hebben het over de toekomst van je liefdesleven. Zo aan het begin van het jaar dan ga je wel eens zitten met jezelf. Misschien heb je daar wel een prachtig rood glas wijn bij... en dat je denkt, wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik voor mezelf in 2011 op het gebied van de liefde? Of wat wil ik voor mezelf op het gebied van seks? Tom. Ja, goeienacht Ja, mijn wens voor 2011 is uh, duidelijkheid voor mezelf. Du duidelijkheid. Wat bedoel ja. je daarmee? Nou, um, ik ben 19 en um, ja, ik heb helaas nog geen vriendin gehad tot nu toe. Dus ik ben bang dat ik een van die laadbloeiers ben. En um, ja, dat is dus mijn één punt. En mijn andere punt is dat ik, um, ja, ik worstel al een tijdje met uh, gevoelens dat ik ook iets voor jongens voel... Ah, dus jij wil duidelijkheid voor jezelf over wat je aantrekkelijk vindt en dan het liefst ook uh, een relatie. Ja, dat ja denk dat ik denk dat het toch wel dat het heel duidelijk wordt ja, als ik toch iemand ontmoet, of ja. het is een meisje of het is een jongen, dat je dan ja toch wel wat dingen op een rijtje kan zetten. Die dan toch wel duidelijk worden. Want dat is de manier, je wil erachter komen door gewoon te gaan ervaren van uh, wat werkt voor mij, wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn. Ja, eigenlijk wel. Maar dan wordt dit een heel spannend jaar voor jou, ja, inderdaad. Maar ja, dat dacht ik vorig jaar ook, dus um, ja, je dacht het vorig jaar ook, maar toen is het er toch niet van gekomen. Ga je nee. iets anders doen in 2011? Misschien nieuwe uitdagingen aan die je in 2010 niet durfde om juist tot die ervaring uh, te komen. Mm -hmm. Ja, nou, ik ben wel vorig jaar toch wel uh, verliefd geweest op een meisje, een soort van. Ja, en tenminste, ik, ik had het wel worden. alleen. Uh, ja, toen, toen heb ik het niet tegen haar gezegd... omdat het voor mijn gevoel van haar niet wederzijds was. Dus toen durfde je het niet en... te zeggen? Nee. Dus ja, als ik, als ik dit jaar zoiets tegenkom... dat ik dat dan toch wel zeg. En gewoon opener zijn voor andere mensen ook. Je gaat het opengooien. Gewoon je gevoelens, gewoon eerlijk vertellen. En, ja. dan, uh, en dan het ontdekken. Misschien kunnen we aan de andere luisteraars vragen... of ze advies hebben. Misschien dat er mensen zijn die dit soort dingen ook hebben meegemaakt. Van, nou ja... Dat ze op jonge leeftijd, je bent 19, eh, graag een relatie wilden, maar ook twijfels hadden. Misschien dat ja, zij en... euh, willen bellen naar 0800 1121. Of als ze willen mailen, liever dat kan natuurlijk ook, naar lust.bnn.nl. En, uh, en dat ze jouw advies kunnen geven, Tom. Van nou ja, als je ervoor gaat, kan je dit doen of doe dit niet. Of wie weet, bij deze de oproep, eh, jongens, 0800 1121. Of mailen naar lust.bnn.nl. Tom, ik wens je dan succes. Is dat raar? Oké, okay. ja, heel erg bedankt. Oké, okay, goeienacht. Goeienacht. Femi, Femi, goeienacht. Hoi, nou, ik wil ten eerste Tom echt succes wensen. En ik wil tegen hem zeggen dat je even moet zichzelf voor zichzelf duidelijk moet maken. En van denken, oké, okay, ik val op jongens en hij moet het gewoon accepteren. Want dat had ik ook, ik had eigenlijk een beetje hetzelfde, al heel veel gedeten met jongens en zo, maar ik kon er maar niet serieus mee zijn. Dus een paar maanden geleden heb ik een meisje ontmoet en ik ben er echt gewoon fucking verliefd op. Je bent helemaal verliefd geworden op een meisje? Ja. Volgens mij, want ik zei net gedag uh, tegen Tom, maar Tom, jij hangt nog hè? Tom? Oh nee, Tom hangt niet meer. Dus jij zegt... Ah, jammer. Ja, jammer vind ik dat inderdaad. Nee. Tom, als je dit hoort, je kan nog even terugbellen... want ik wist niet dat het zo snel gereageerd zou worden. Ik vind het wel ontzettend leuk. Maar het spannende is natuurlijk... je twijfelt, je twijfelt, je twijfelt... en dan weet je het in ene. En dan zeg ja, klopt. Je... En dan moet je eerlijk zijn tegen jezelf. Maar Tom zegt... Uh, hij, hij, hij weet het ook gewoon nog niet zo. Hoe moet hij dat ont gaan ontdekken dan volgens jou? Ik denk... een teven met een jongen of zo... Dat... Is het gewoon, ik begon haar tegenkomen en toevallig, het was mijn eerste schooldag. Nou ja, eerste in mijn nieuwe klas. En zij zat toevallig daar in die klas, maar ik wist niet dat zij lesbisch was. Dus ik zag haar en ik was gewoon verliefd op haar, zonder dat ik wist dat zij lesbisch was. Maar waarschijnlijk had ik dat gewoon gevoeld. Je voelde en, dat gewoon? Ja, maar ik wist wel al heel mijn leven dat ik ook op meisjes viel. Maar ik deed haar nooit echt iets mee. Ik heb echt altijd alleen maar met jongens gebeten en zo. En voelde je dan, als je met jongens deed voelde je echt dat er iets miste? Of, of hoe, hoe... Want dat lijkt me, dat lijkt me best wel... Ja, het lijkt me, om het duidelijk te krijgen voor jezelf, dat lijkt me nee, best wel een ding Ik Het was niet zoiets dat ik miste, maar ik kon er maar niet serieus met mee zijn. Echt niet. Het was voor jou niet serieus. Dus jij zegt, nee. want Tom zegt... Uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik ben 19, ik heb nog geen vriendin gehad. Ik wil een vriendin eigenlijk uh, om, uh, om te kijken van hoe, hoe ik me voel, vind ik jongens leuk. Maar jij zegt, hij kan beter eerst met een jongen daten. Om te kijken ja. of, hij, of dat wat is. Dat vind ik heel concreet advies. En Tom is Tom. weer terug, volgens mij. Tom. Ja, ik ben er weer. Wat goed dat je nog okay. even bent. Heb je dat advies gehoord van Femi, Tom? Dat je in plaats van uh, uh, je, je cupido-pijlboog op een vrouw te richten... dat je juist beter je... En kijk je bij de mannen kan nemen, omdat je dan meteen weet of je het uh, voor mannen kan voelen of niet. Mm -hmm. Ja, nou, um, het is eigenlijk ook zo, ik zie mezelf in het dagelijks leven eigenlijk eerder met een vrouw dan met een man. Maar op zich voel ik me ook wel tot mannen aangetrokken. Want ja, ik, bedoel, ik kijk ook wel eens op het internet. En dan ja, denk ik toch van, goh, het is toch allebei wel interessant. Ja, maar dat vind ik dus ook. Ja. Ik had precies hetzelfde. En ja. als je echt in, nou in jouw geval een jongen tegenkomt die vindt, dan ga je leuk vindt, dan ga je pas beseffen dat je ja, waarschijnlijk meer op jongens valt. Want als je een beetje twijfelt, dan weet je al dat je op jongens valt. Ja, dat is wel ja, zoiets. Ja. Als ik ook even mag zeggen, um, ik vind wel dat bise biseksualiteit ook wel behoorlijk vergeten wordt bij jongens. Want je hoort het vaak alleen van meisjes of zo. Maar ja, dat er toch wel... ook wel jongens zijn die, die toch wel biseksuele gevoelens kunnen hebben. Mm -hmm. Ja, klopt. En het lijkt me echt veel moeilijker voor een jongen... om biseksueel te zijn dan een meisje. Ja. ja, ja want... Minder geoorloofd toch, hè? Minder geaccepteerd ook, denk ik. Klopt, ja. dat lijkt me echt moeilijk. Ik ben er echt helemaal voor open. Iedereen weet het van mijn ouders. En ik heb het geaccepteerd. En ik, zou, ik wil het gewoon... Op de taken dat ik op mij Ik ben er gewoon trots op. Ik heb het geaccepteerd van mezelf. Femi en Tom, ik wil jullie allebei bedanken. Ik vind het leuk dat jullie uh, even in, uh, in lust in gesprek daarover konden gaan. Tom, ik hoop dat je iets met het advies kan. Misschien is het in elk geval ook fijn geweest om er even over te praten sowieso. Maar ik wil ook meteen, misschien zijn er nog meer luisteraars met eigen ervaringen over dit onderwerp die ook advies willen geven. Die kunnen bellen naar 0800 1121. Of die kunnen mailen naar lust.bnm.nl. Nu ga ik heel even kijken naar mijn uh, fantastische langharige producer. We hebben er nog een beller met advies. Wauw, wat goed dit. Ramon. Ja, goedenavond. Hi, goedenacht. Ramon, je hebt ook advies voor Tom. Ja, een klein adviesje. Ik heb een zoon die ook uh, al voor homofiel is. Ik heb er geen enkel probleem mee. Ik heb er open gesprekken mee gehad. En hij heeft mij gezegd... Ik zeg, hoe, hoe weet ik dat? Eigenlijk? En dan zegt hij... Ik, als ik me masturbeer... Uh, mannen winnen mij meer op dan vrouwen. Dat is een duidelijk verhaal dan, toch? En wat Pardon? is je... Dat is een duidelijk verhaal dan. Wat is je advies aan Tom? Ja, dat hij er moet voor openkomen en uitkomen. Hij weet het zelf nog niet, dus... ik zou hem vragen als hij aan masturbeert... of dat hij dus op jongens, aan jongens denkt of aan meisjes. En als hij effectief met jongens meer opgewonden heeft... heeft hij toch al een eengroerte richtlijn, hè? Begrijpt u? Ja, ik begrijp het heel goed. Ik vind, ik vind dat best wel een stevig advies. Maar wel heel duidelijk. Ja, ja. ja ik, en ik vind het heel, uh, heel leuk dat jij even belde, Ramon. En ook uh, dat je dat vanuit een, uh, een vaderrol adviseert. Ja, geen enkel probleem. Ja, dat vind ik, dat vind ik wel bijzonder. Daar ben ik dan best wel even... Nou, niet sprakeloos van, maar ik vind het wel uh, bijzonder. Dank voor het bellen, Oké, okay, geen enkel probleem. Oké, okay. goeienacht. Wauw. We gaan luisteren naar Seal met Secret.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 Best wel hard aan meezingen. En toen zag ik in één keer... Oh, je microfoon staat open. En uh, ik hou van jullie, mijn lieve luisteraars. En dat betekent dus ook dat ik niet hardop kan meezingen. Kan wel. Maar dat wil je niet horen gewoon. Secret hoor je van Siel. Iemand die het echt kan dat zingen. Ik heb uh, nog een adviesje voor Tom die net belde. En die uh, voor 2011 duidelijkheid wilde. Hij wist niet zeker of hij nou op mannen of op vrouwen viel. En hij wilde dat graag ontdekken. En hij wilde heel graag een relatie. Ik heb Jon... Jon, goeienacht. Uh, goeienacht. Je advies uh, voor Tom? Ja, hij moet je niet zo druk maken. Een de man of een vrouw. Hij moet gewoon denken van... Uh, hij zoekt iemand die hem gelukkig maakt. Als dat nou man of vrouw is, dan moet je niet uitmaken. Hij moet gewoon op zoek naar het geluk en de liefde. En niet zozeer naar of dat inderdaad van een man moet komen of van een vrouw. Ja, want dan ga je onbewust bepaalde druk op jezelf leggen. En nu ga je het gewoon lekker van het leven genieten. Als het, als het een man of een vrouw wordt... Maar geniet gewoon met volle keuken. Maak daar niet zo druk om. Lekker een beetje open laten. Ja, en dan komt van alles wel goed. De toekomst die redt zich wel. Gaan we gewoon lekker genieten. Dat vind ik een mooie uitspraak. De toekomst die redt zich wel. Jon, dank voor het bellen. Graag gedaan. Goeienacht. Straks ga ik uh, bellen met een uh, expert op het gebied van dat internetdaten. Want je hebt het natuurlijk een paar keer voorbij al horen komen. En wat is nou het geheim achter dat grote succes? Dat ga ik vragen aan Tjeerd Korenstra. En die werkt bij Relatieplanet.nl. Maar eerst uh, The Mama's Gun. You are the music. How many times have you heard in a song? love you. need you. And you're the only. Circles in my head, with scattered lines of poetry on paper around my bed. Different is righteous, but we fall in love the same. Time and time. Het al de hele nacht over de toekomst van de liefde... en daar is internetdaten natuurlijk een groot onderdeel van. Maar de website Relatieplanet had afgelopen zondag een ontzettend record... namelijk 2500 aanmeldingen op één dag. Chit Korenstraat, directeur van Relatieplanet.nl. Goeienacht. Goeienacht. Gefeliciteerd met dit record. Ja, dankjewel. Bizar, wat veel mensen. Hoe, wat, wat steekt daarachter? Wat is er gebeurd? Nou, traditioneel gezien zien we elk jaar uh, hetzelfde seizoenje als voedsel, zou je het mij nou kunnen noemen. Hey, rondom uh, de feestdagen, de eerste komende kerstdagen, en dan worden singles toch wel uh, geconfronteerd met het uh, alleen zijn. En dan komt dan uh, oud en nieuw komt er nog een keertje overheen. Hè, het 12 vale uur moment. Waarbij je altijd als eerste je geliefde kust, Die, die hakken er nog een keertje overheen. Ja. En uh, afgelopen zondag was dan de laatste zondag van de kerstvakantie. En dat is traditioneel onze beste dag. Maar ja, dit jaar was het nog beter dan andere jaren. En uh, ja, dat komt misschien ook door, uh, sowieso ook vanwege de periode van het jaar... maar dat komt wellicht ook uh, door de naastverkendheid van de planet... en de uh, acceptatie van online daten in het algemeen. Ja, want dat gaat inderdaad heel goed. Nu zeg ik net tegen mijn producer... ik zeg echt, het is nog niet zo heel lang geleden dat als je zei... Uh, ik ben aan daten via internet, dat iedereen tegen je zei... nou wat een nerd en kan je niet in het echte leven en hoezo en wat raar... Wanneer is die omschakeling gekomen? Dat het gewoon geaccepteerd werd en dat het zelfs op een bepaalde manier... ja, hip werd of een trend? Ja, de afgelopen vier jaar toch wel. Als je ziet hoeveel media-aandacht er is geweest voor online daten... Dan, uh, dan heeft dat toch wel geholpen. Hè? Alle damesbladen die erover schrijven, alle tv-programma's... alle radioprogramma's die er aandacht aan besteden... Uh, dat, dat trekt er toch wel uit een, bepaald, uh, uit een bepaalde boetssfeer... Uh, Weg. En je hoort het ook gewoon dat mensen er steeds meer vooruitkomen dat ze via een online dating site zoals een relatie met hun partner hebben gevonden. Ja, want over welke drempels moesten mensen heen voordat dat een beetje geaccepteerd werd? Ja, inderdaad, die, die taboe. Hè? Want uh, je kan toch wel uh, in het echte leven iemand vinden, of weet ik veel wat. En uh, dat internet, dat is maar raar. En ik denk dat het heeft ook een stukje te maken heeft met de acceptatie van internet. En dat het hele sociale leven ook steeds meer überhaupt meer plaatsvindt op uh, via internet en ja, waar je vroeger brieven schreef naar elkaar... heb je nou een uh, CEO-chatten met elkaar... of in ieder geval aan het MSN of aan het Heijs... of wat nou hey, ja, ja. dan ook dus Doordat dat normaal goed en gemeengoed is geworden... is online daten daar ook goed in mee te gaan. En dan nu de grote vraag, want we zitten aan het begin van 2011. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit, de toekomst van de liefde... als we kijken naar het internet daten? Nou, kijk, internet daten is gewoon een... Uh, het is gewoon een manier van uh, het vinden van nieuwe contracten. En net als de werkvloer dat is. Uh, en het, is, uh, het heeft in uh, no time eigenlijk gezet tot een van de betere manieren van het uh, opdoen van contracten, van nieuwe, uh, eh, van uh, het aanboren van uh, een uh, vijver met uh, singles. Mm -hmm. uh, en het is gewoon één, één plek geworden waar je uh, een nieuwe partner kunt vinden. Net als dat de sportgolf dat ook al is en dat altijd wel blijven. En de werkvloer en het uitgaansleven. En uh, de toekomst is dat uh, internetdating zich daarin dus een uh, goede plek heeft uh, verworven. En een van de dingen die wel gaat veranderen en die wij al zien veranderen... is dat het ook steeds meer uh, via de mobiele telefoons gaat. Ja, ja, dus waar je vroeger als stoere jongeman een balboekje had... waar je nummers en namen in had... nu heb je gewoon je Blackberry met al je apps. En daarmee uh, ja. bestuur je je liefdesleven. Ja, en dat is de toekomst. Ja. Geert, dankjewel. dank Graag Wat is de toekomst van jouw liefdesleven? Dat hoor ik graag van jou. Bellen naar 0800 1121 of mailen naar lust.bnn.nl to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 Holly Parton is singing about her 9 to 5. En hier midden in de nacht, helemaal niet van die traditionele werkuren... hebben we het over de toekomst van de liefde. Wat wil je meemaken in 2011 op het gebied van liefde? Wat je in 2010 niet meemaakte? En wat wil je absoluut niet meer meemaken in 2010? In 2011 moet ik zeggen. Wat je in 2010, waar je spuug zat van werd in 2010. Rob, heb ik aan de lijn. Goedemorgen. Ah, Goedemorgen, inderdaad. Nou, Hoe gaat 2011 voor jou eruit zien op het gebied van de Liefde erop? Nou, uh, ik heb uh, heel uh, turbulent uh, 30 december via uh, Lexa, dat is ook een datingsite, even uh, hier één contact. Uh, een, een, een contact zonder dat we elkaar eigenlijk normaal gezien hadden, uh, contact gelegd. Afgesproken. Uh, en. Uh, en, uh, en liefde op het eerste gezicht meegemaakt. Heel, heel, heel, heel, heel maf. Wauw, zo op de valreep van 2010 in ja. één keer liefde op het eerste gezicht? Ja, ja. Hoe ging dat dan toen jullie elkaar zagen? Nou, ja, we, we zagen elkaar en we zijn gaan zitten. Het, er was nog een open haard toevallig ook bij. Het leek wel... Uh, ja, het was dan zo... Uh, ik, had, ik had voorgesteld aan die locatie uh, waar we elkaar zouden treffen... Want, want dat is, zo gaat dat dan meestal. Met het internet daten inderdaad. Uh, ja, dat is ook uh, wel, wel, wel zo verstandig om elkaar op een uh, ergens ergens te treffen. En uh, nou, dat was, dat was toevallig nog, nog helemaal een kerstboom erbij, uh, open haard. En nee, het leek wel of ik het, of ik het allemaal wist. Hè? Dan, uh, het was mijn idee om daar, daar af te spreken. Het klopt helemaal, dat plaatje. Ja, ik zei ook tegen haar. Ik zeg, Robert, een brink die komt, die komt zo, zei ik ook tegen haar. <laughs> Met al jullie dus love. Ja, ja. Nou, vervolgens was het uh, twee uurtjes bij elkaar. En uh, ja, liefde op het eerste gezicht. Alleen, het is dus de connectie. Is, was, was een profiel op, uh, op, uh, op Lexo een DatingSite. Okay. Maar we ja. hebben elkaar daar helemaal niet, uh, ja, we hebben even gebeld. Ja, niet heen en weer gemaild zoals dat ook op die manier kan gaan. Gewoon elkaar nee. daar gezien, meteen afgesproken en boom. Ja, precies. Wat top, maar dan is de vraag voor jou echt interessant. Van wat wil je dat er in 2011 gaat gebeuren op het gebied van in elk geval die liefde? Nou, die liefde gaat gewoon door, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat moet gewoon een fantastische relatie worden. Of dat is het eigenlijk al, hè? Dat is het al, ja. Maar, maar, maar heb je niet, want dat is best wel, dat, dat doet een mens altijd. Heb je een soort dingetjes in je hoofd? Van nou, 2011 wordt het jaar dat we voor het eerst op vakantie gaan samen. 2011, ik hoop dat het allemaal zo goed gaat dat we misschien wel gaan samenwonen. Heb je niet van die geheime wensjes die dan ook wel horen bij van die liefdesvoornemens? Nou, het, ge het geheim van, uh, van, uh, van gelukkig zijn. Want uh, daar dus gaat het even over. Ja, dat gaat het over. He? Dan gaat het gelukkig zijn alleen en gelukkig zijn met z'n tweeën. Dat, zit hem, uh, dat gaat van moment tot moment. Dat dus... maakt niet uit wat je samen doet. Maakt niet uit. Alles op je, Tuur, je af laten nu, komen. Niks plannen. Nu, nee, nou ja, we gaan wel op vakantie. We zijn vanavond zijn we, uh, wezen eten ook. Bijvoorbeeld ergens. Toen zei ze ook van, ja, wat doen we? Wat bij mij eten? Of of, uh, of, of maakt niet uit, zeg ze. We je een frietje pakken? Of bij jou eten? Of, uh... ja, nou, laten we, maar, laten we maar gaan uit eten dan. Ook Als je goed. maar samen bent. Als je ja. maar samen bent, dan eigenlijk... De rest maakt niet uit. Oh. Nou. Blij zijn dat je bij elkaar bent en de rest maakt niet uit. Goeie boodschap. Ik ga meenemen in mijn hart, Rob, die okay. boodschap. Dank je wel. Ja. Oké. Okay. Goeienacht. Hoi. Oh. Dat vind ik... Dit zijn nou die adviezen, jongens. Ik wil nog meer verhalen horen, adviezen, mag ook tegen mij gericht zijn. Dingen die je absoluut wil meemaken in 2011 op het gebied van de liefde... en dingen die je ook, waar je je buik vol van hebt en waarvan je denkt... dat laat ik allemaal lekker achter in 2010. Bellen naar 0800-1121, dan krijg je mij aan de lijn, dan hebben we het er even over. Of je kan ook mailen naar lust.bnn.nl. We luisteren naar weer even wat heerlijke muziek, want dat hoort ook bij Lust. Lekker ontspannen met muziek en dat doen we deze week met Slow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 met Slow. De toekomst van de liefde. Nu ben ik natuurlijk de hele avond al met jou in gesprek over... wat wil je dan in 2010 en wat wil je dan niet? En hoe wil ze iets voor je? Maar hoe zie ik het voor me en wat wil ik? En ik heb het volgens mij helemaal helder en op een rijtje voor mezelf. Want ik wil namelijk in 2011 als single het volgende leuk Iemand leuks ontmoeten waarmee het vanaf het begin drama vrij gaat. Dat je iemand ontmoet. Je hebt een klik, je vindt elkaar leuk. Je hebt een leuk gesprek. Dat stukje dat heb ik wel vaker meegemaakt. Gaat ook altijd goed. En dan komt bij mij al heel snel het drama. En ondanks dat ik best wel dramatisch ben aangelegd... zie dat drama ook heel vaak... Aan de mannenkant en dan, en dan, oh wat erg en wauw, is dat allemaal gaande in je leven? En wat heftig en wat veel en wat bijzonder. Nou, vertel maar. Oh, misschien kan ik je helpen. Zo gaat het dan altijd. En voor je het weet, ben je in een of andere aflevering van de Bold en de Beautiful beland. En dat gaat dan maar door en door en door, zoals dat ook met die series gaat. Ik wil in 2011, ik smijt het nu ook letterlijk de eten in, een dramavrije, leuke relatie. Die vooral leuk is. Leuk echt gezellig. Die gaat over leuke dingen doen. Is er een spookrijder? Er is een spookrijder. Oh. Ja, dat klopt. En die is gezien op de A50 Os richting Eindhoven... tussen knooppunt Paalgraven en afrit Volkel. Nogmaals dus, een spookrijder gezien op de A50 Os... richting Eindhoven tussen knooppunt Paalgraven en afrit Volkel. Haal niet in en probeer hem te waarschuwen met lichtsignalen. Dat was hem. Oké. Okay. Ik kijk even naar wat, de wat het symbolische gebeuren is... dat terwijl ik vertel wat ik wil in 2011 begint van de liefde... dat dan het nieuws erin komt dat een spookrijder is. Daar ga ik even over nadenken. Intussen kan je genieten van het nieuws... en in uur drie van Lust heb ik het antwoord waarom dat zo ging... en praten we verder over de toekomst van de liefde. and